1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Oranjes bezuinigen al genoeg, vindt premier Rutte. Kritiek op ziekenhuis Emmen na maagverkleiningen. En Utrecht krijgt kinderkankercentrum. Zonnig, maar ook wolkenvelden vanmiddag staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De temperatuur 14 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen en ook in het weekend is het zonnig en droog en dan is het ongeveer 13 graden. De koningin loopt voorop als het om bezuinigen gaat, zei premier Rutte vanochtend bij de behandeling van de begroting van de koning. De koningin. De Tweede Kamer wil dat de koningin de Broekstream verder aanhaalt, maar volgens de premi premier gebeurt dit dus al. Margreet Boer, volg dit debat. Margreet. Hoeveel bezuinigt de koningin op dit moment? Nou, de koningin die bezuinigt dus al sinds vorig jaar, zei premier Rutte. Want toen is besloten door het vorige kabinet nog, kabinet Balkenende... Uh, dat er al bezuinigd moest worden. Dat was bij die grote heroverwegingsoperatie in 2010. Toen is er gezegd, zo'n 4 tot 4,5 procent moet er bezuinigd worden. En uh, laten we dat dan ook doen bij allerlei begrotingen... van hoge colleges van staat bijvoorbeeld, zoals de Raad van State. Maar als eerste is men meteen begonnen bij het Koninklijk Huis. Wat heb je nou dus feitelijk aan situatie situatie de koning al zo'n 4% is gekort, ruim 4%. Het lijkt mij onverstandig om te zeggen... we gaan bovenop de korting toen van 4%, ruim 4%, nog eens een keer 4,5% korten. Want dan loopt de korting inmiddels op tot 8,5%. Dus zij doen volledig één op één mee... Feitelijk met wat er nu gebeurt met de anderen. Uh, en ik zie dan ook geen enkele reden om daar nu extra bezuinigingen op door te voeren. Die zijn doorgevoerd. Uh, eigenlijk loopt de koning voorop, zou je kunnen zeggen. Loopt voorop aan de Tweede Kamer, loopt voorop aan de Eerste Kamer... loopt voorop aan de Raad van State en anderen. He, ze lopen vooruit, zo hoort dat ook bij een koning, uh, maar het lijkt me overdreven... om dat vooruitlopen te straffen met te zeggen... dat is mooi, we willen het nog een keer. Ja, dus meer bezuinigen op uh, de begroting van de koning... dat gebeurt dus niet, want dan zouden ze veel zwaarder worden gekort... dan andere begrotingen volgens Rutte. Ja, bestaat de kans nou dat, uh, dat de koning koningin belasting moet gaan betalen? Want dat, dat wil een deel van de Kamer, hè? Ja, een groot deel van de Kamer. Uh, vooral de linkse partijen willen graag dat er ook een blauwe envelop... op de mat van Huis ten Bos valt. Maar volgens Rutte kennen ze daar de blauwe envelop ook al. Allereerst opmerken dat het koninklijk huis uh, gewoon belasting betaalt. Uh, dus men betaalt uh, ook de koningin, uh, de WOZ, de BPM, tot en met de hondenbelasting. En dat kan nog wel eens oplopen zoals u weet. Maar er is wel een vrijstelling voor de inkomstenbelasting, voor de koning, de vermoedelijke opvolger van de koning en dienst echtgenoten. En dat geldt uitsluitend voor het grondwettelijk inkomen. Dus dat is uitzondering 1. Die staat in de grondwet. Verder is het zo dat alle leden van het Koninklijk Huis successierechten betalen... alleen de koning en de opvolger van de koning zijn grondwettelijk vrijgesteld... voor het betalen van successierechten, over hetgeen zijn verkrijgen van leden van het Koninklijk Huis. En dat is bedoeld om ook het familievermogen in stand te houden... omdat dat ook weer een bron is van geld voor uitgaven die niet gedekt worden door de overheid. Ja, en dat laatste vinden die linkse partijen onzin. Hè? Waarom betaalt de koningin en de erfopvolger... dus geen inkomstenbelasting en geen successierechten? Want ja, iedereen wil zijn familievermogen wel in stand houden. Dus waarom de politieagent niet en de koningin dan wel, het staatshoofd dan wel? Maar goed, Rutte is niet van plan om dat te veranderen... want dat familievermogen moet in stand blijven volgens hem... om goed te kunnen functioneren als staatshoofd. Daarom zijn die vrijstellingen ook in de grondwet vastgelegd. Want ja, de koningin kan nou eenmaal niet in een rijtjeshuis wonen, zei Rutte. Yeah. <laughs> <laughs> Margreet, andere discussie die op gang is gekomen. Gisteravond, Nieuwsuur, PvdA-lid Recour, die had het over de vraag... of de vader van Prinses Maxima bij een inhuldiging van Willem-Alexander mag zijn. PvdA vindt voorlopig van niet. Wat zegt de premier daarover? Nou, de premier was heel snel klaar met die vraag. Dat is nu echt niet aan de orde. Wees u ervan overtuigd dat het kabinet op dat moment daar zeer zorgvol mee zal omgaan. Net zoals dat ook in het verleden is gebeurd door mijn voorgangers. En dan zit de minister-president is daar... Op uiteraard door u aanspreekbaar. Ja, Rutte zegt er dus niks over. En hij wil het ook helemaal niet in een openbaar debat met de camera's erop. Hm. En op dezelfde wijze antwoordde Rutte eigenlijk ook op de kwestie... rond de opvolging van de vice-president van de Raad van State. Hè. Daar wordt de naam van minister Donner genoemd. Hm. Nou, dat willen de partijen ook niet, of in ieder geval de linkse partijen niet. En daar ging Rutte in het debat vanochtend ook niet op in. Hij zegt, dat is een zorgvuldige procedure, die loopt. En daar zeg ik ook niets over. Daar hebben we het over als het zover is. Oké, okay, mag dank je wel. Het Scheperziekenhuis in Emmen heeft bij maagverkleiningsoperaties te grote risico's genomen. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In 2008 en 2009 overleden vijf patiënten na een maagoperatie in het Scheperziekenhuis. De chirurg die die operaties uitvoerde werd op non-actief gezet... en later ontslagen omdat hij aantoonbare fouten had gemaakt. Maarten Rutgers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Le Veste, waar het Ziekenhuis in Emmen onder valt. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Gens. Ja, niet alleen de chirurg, maar ook het ziekenhuis zelf blijkt nou te grote risico's te hebben genomen, staat in dat rapport. Wat vindt u daarvan? Wij hebben het rapport ook net tot ons genomen, geconstateerd dat er grondig en zorgvuldig onderzoek gedaan is. En de conclusies van het rapport delen wij. Maar wat zijn de belangrijkste conclusies?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 Daarvoor kan ik uitsluitend spreken voor het Schepa Ziekenhuis. Daar is die conclusie in 2009 al getrokken dat het voortaan anders zou moeten. Um, en die route is al ingezet. Hoe doet u dat? Kunt u dat eens uitleggen kort? Dat betekent dat een aantal partijen in huis zich buigen over wat moet er gebeuren om dat zorgvuldig en veilig in te voeren, welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn, et cetera. En pas als al die dingen zwart op wit geregeld zijn, kan de nieuwe techniek worden ingevoerd. En, en, en hoe is er goed toezicht op dat het ook goed gebeurt en zo? Dat, dat neem ik aan moet ook afgesproken zijn, moet ook in de praktijk gebeuren. Dat geldt niet alleen voor innovaties, dat geldt voor de zorg in het algemeen. En dat betekent dat er een aantal instrumenten zijn om dat mee te doen. Dat zijn kwaliteitsvisitaties, opleidingsvisitaties. Er worden veiligheidsrondes in de ziekenhuizen gelopen. Er worden in- en externe audits op dit soort terreinen gedaan. Ik dank u voor de uitleg, meneer Rutgers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Le Veste. Graag gedaan. De groeiverwachtingen van de economie in Duitsland zijn naar beneden bijgesteld. Verschillende onderzoeksinstituten verwachten volgend jaar een groei van 0,8 procent. Maar eerder nog een groei van 2 procent werd verwacht. Volgens onderzoekers zal de economie minder groeien vanwege de Europese schuldencrisis. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Nationaal kinderoncologisch centrum wordt gevestigd in Utrecht. Het moet een uh, internationaal bekende kliniek worden... waar toponderzoek wordt gedaan naar kanker bij kinderen.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 behandelingen vaker uitvoeren door hetzelfde team. Jaarlijks krijgen ongeveer 500 kinderen kanker. In het Nationaal Kinderoncologisch Centrum worden vanaf 2015 in ieder geval alle ingewikkelde behandelingen gedaan. Minder zware gevallen worden nog in andere ziekenhuizen behandeld. In Friesland zijn twee Belgen opgepakt die in hun land werden gezocht voor gewapende overvallen. België had daarom gevraagd naar een tip dat een van hen naar Nederland was gevlucht. De man van 25 wordt verdacht van een overval op een juwelier in Oostende... die hij zou hebben gepleegd nadat hij niet was teruggekeerd van verlof uit de gevangenis. Hij had nog een straf van zeven jaar voor de boeg en hij bleek in Leeuwarden te zitten. Andere verdachte, zijn 20-jarige stiefbroer, werd dezelfde dag gevonden in Sneek. Hij wordt verdacht van een overval op een apotheek in Wervik, bij Kortrijk ligt dat. De Italiaanse premier Berlusconi heeft het parlement om vertrouwen in zijn regering gevraagd. De oppositie was niet aanwezig bij de toespraak. Die vindt dat Berlusconi had moeten opstappen nadat hij een belangrijke stemming deze week had verloren. Morgen is er in Rome een vertrouwensstemming. Berlusconi vindt dat het parlement dan zijn vertrouwen moet uitspreken in de regering. Omdat nieuwe verkiezingen volgens hem de problemen in Italië niet oplossen. Hij zei verder dat de regering in Rome eensgezind is en dat er verder wordt gewerkt aan het terugdringen van het overheidstekort in Italië. De economische groei in Azië staat onder druk door de financiële problemen in Europa en de Verenigde Staten. Het IMF verwacht voor Azië nog wel een groei, 6,3% dit jaar, 6,7% volgend jaar. Maar dat is lager dan eerder dit jaar werd verwacht. En als de problemen in Europa en de VS aanhouden, kan de groei nog lager uitvallen. Aziatische landen moeten volgens het IMF minder afhankelijk worden van de export naar het westen. Dat geldt in het bijzonder voor China, de tweede economie van het land, van de wereld. Als China zijn binnenlandse vraag stimuleert, dan kan de hele wereld daar volgens het IMF van mee profiteren. De KNVB heeft 17 betrokkenen bij de rellen voor het Maasgebouw van Feyenoord... een stadionverbod opgelegd voor zes jaar. De straf geldt voor alle Nederlandse stadions en gaat per direct in. Bij de ongeregeldheden, 17 september was dat, voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord de Graafschap, trokken enkele agenten hun pistool om te voorkomen dat Feyenoord-Hooligans het Maasgebouw binnenkwamen. De door de KNVB opgelegde stadionverboden staan los van het strafrechtelijk onderzoek, dat loopt nog. Sport. De wereldkampioen... wereldkampioenschappen turnen in Tokio, dat wilde ik zeggen, was vanmorgen de individuele meerkampfinale bij de vrouwen. Celine van Gerner, die zorgde voor de Nederlandse inbreng. Uh, maar was zeker geen medaillekandidaat. Edwin Cornelissen in uh, Tokio. Edwin, uh, hoe is het gegaan uh, met uh, Selim? Uh, Celine heeft het uh, al met al aardig gedaan. Ze is als zeventiende uh, geëindigd van uh, de 24. Uh, heeft qua totaalscore ietsje minder gescoord dan in de kwalificatie. Maar toch een, uh, een goede score van haar als je bedenkt dat ze dus midden in een groeispeurt zit. Hè. Ze is aan het puberen. En uh, dat ze ook nog eens last heeft van een enkel blessure, Dan heeft ze uh, ja, toch een soort van foutloze wedstrijd geturnd. Uh, en als je in deze moeilijke periode dan al zo uh, presteert... dan belooft dat wel wat voor het moment dat ze uit die groeispeurt is... en uh, helemaal blessurevrij is. Dan kan ze wellicht nog wel wat uh, plaatjes gaan staan... ...stijgen in het uh, klassement. Het goede nieuws overigens voor Slieve Gerner blijkt uh, te zijn... ...dat uh, haar element op balk wellicht toch wordt geteld. De juryleden op uh, de tribune die waren ervan overtuigd... ...dat uh, de wisselspagaat met hele draai, die zij zou doen... ...en uh, die dan ook naar haar vernoemd zou worden... ...dat die niet helemaal was afgemaakt en daarom niet zou tellen... ...en dus niet als Van Gerner de boeken in zou gaan. Nou, achteraf hoorden we van haar coach dat hij waarschijnlijk toch wel telt... ...maar zullen de, dat zullen de beelden nog even moeten uitwijzen... ...en de bestudering van uh, de scoren. Dus wellicht dan toch de Van Gerner in de boeken. Ja, ja dit is radio, Edwin, maar de wisselspagaat met de hele draai. Kun jij maar zo omschrijven? Ja. ja, dus dan ga je met. Uh, je kent de spagaat, hè? dus uh, met de uh, benen ja. uit elkaar. En dan doe je hem twee kanten op en doe je er ook nog eens een draai bij. Dat is een sprongelement dus eigenlijk. Okay. Tijdens een sprong doe je dat. Het en... is een uh, hele moeilijke uh, opgave om dat te doen. Levert ook uh, behoorlijk wat punten op. Dus uh, ja, dat is voor haar natuurlijk prachtig. Als hij dan ook nog eens met haar naam de boeken ingaat, dan zal iedere turnster die dat element doet voortaan de Van Gerner doen. Nou, dat is okay. mooi toch? Dat is helemaal geweldig. Ja. Uh, Edwin, ik dank je wel voor dit moment daar in Tokio. Nicolien Sauerbreij, de snowboardster... is bij de wereldbekerwedstrijden in Landgraaf... opnieuw gesneuveld in de kwalificaties. De Olympisch kampioene verspeelde op de parallelslalom... haar kansen bij de tweede kwalificatierace. Alles klopte, ik voelde me fit, ik was uitgerust. Trainingen waren goed gegaan. En dat laat ik dan ook gelijk vanochtend zien... met een tweede plek op mijn kant, uh, tweede tijd...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 Dan nog even naar Krakau. Daar wordt geloot voor de play-offs voor het Europees kampioenschap voetbal. Volgend jaar in Polen en Oekraïne. Turkije, eh, dat geteind wordt door Guus Hiddink, moet het opnemen tegen uh, Kroatië. Loting is verder gaande nu. We gaan even meekijken. Estland speelt tegen Ierland, horen we zojuist. Estland, Ierland. En Turkije tegen Kroatië. En dan wordt voor de derde wedstrijd nu gelood. Balletje uit de bak gepakt. Ja. Nee, eerst nog gewisseld. Ze hebben wat gezet naar de playoffs. En nu wordt dan eerst het eerste briefje eruit gehaald. Dat is, zegt meneer. Tsjechië. Tsjechië. Tsjechië. Hij heeft vier Euro-final-round participaties. Boniek, de oud-international, doet hier de loting. In uh, Krakau is dat. Tsjechië speelt Tchèchië tegen Montenegro. Montenegro. En dan zijn we toe aan de vierde en laatste wedstrijd. Hij was onafhankelijk in 2006. Portugal en Bosnië moeten daaruit komen te leven. Even de vraag wie voorop staat. De vierde, dus de eerste wedstrijd Turkije, Kroatië. De tweede Estland-Ierland. Tsjechië Montenegro, de derde. En thuis speelt Bosnië de eerste wedstrijd. Portugal is de tegenstander dan. Tot zover de loting voor het Europees kampioenschap voor de play-offs. En dan hebben we nog Dennis Mooi. Goedemiddag, verkeersinformatie. Helemaal goedemiddag. Er staan een drietal files op de A4 naar Amsterdam bij Hoedewaren Sveen 3 kilometer. Er staan een kapotte vrachtwagen. Daarom is de rechterreis ook dicht. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Ipenburg en Berkel en Rode reis 5. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen het knooppunt De Baars... bij Tilburg en Moergestel 2 kilometer. Hier is de rechter reist ook dicht. Het is kwart over 1, de hoofdpunten nog één keer. Premier Rutte is niet van plan om extra te bezuinigen op het Koninklijk Huis. Volgens Rutte lopen de Oranjes juist voorop bij de bezuinigingen. Schepers in Emmen heeft bij maagverkleiningsoperaties... te grote risico's genomen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En de groeiverwachtingen voor de Duitse economie zijn naar beneden bijgesteld. Verschillende instituten verwachten volgend jaar een groei van 0,8 Eerder was dat nog 2 procent. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio Weende en CV weer Jurgen van den Berg en het vervolg van Lunch. Willem bij IWIS Groeneveld krijg je nu tot 200 euro kortingen op een multifocale bril. Oh, oké. Okay. En als je niet aan de glazen kunt wennen, mag je ze gratis omruilen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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Het Cinekit Festival is begonnen met kinderfilms en programma's. En de vraag is of die Nederlandse kinderprogramma's misschien niet te braaf zijn geworden. Programamaker Maxime Hartman vindt van wel. Het hoofd kindertelevisie van de publieke omroep, Suzanne Kunstler, reageert zometeen. Deel 4 van het Radiodagboek van Anita Witsier. Die zet zich in voor meerdere goede doelen. En straks legt ze uit waarom ze dat doet. Ach, er is zoveel geld nodig. En met deze regering moeten we zelf nog meer beter ons best doen om geld te genereren. En daarover gesproken, de stelling straks na half 2 in er wordt genoeg bezuinigd op het Koningshuis. Iedereen moet de broekrim aanhalen in deze tijd van bezuinigingen. Het kabinet moet miljarden euro's bezuinigen. De komende jaren iedereen in Nederland gaat dat merken. En ook dus de Oranjes. Uh, ook uh, dat moet namelijk gaan bezuinigen. Maar zal dat allemaal genoeg zijn? Salaris van Koningin Beatrix stijgt het komend jaar bijvoorbeeld niet... Ze is net als de ambtenaren op de zogenaamde nullijn gezet. Nou, Rutte vindt dat het Koningshuis voorop loopt. En we zijn benieuwd wat u vindt. Vandaar onze stelling. Er wordt genoeg bezuinigd op het Koningshuis. Bent u het daarmee eens of oneens? En sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met het hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Het zal u niet gaan zijn. Het Kinderkid Festival is begonnen, geopend overigens door uh, Prins Willem-Alexander en uh, Prinses Maxima. Uh, kinderfilms daar, um, kinderprogramma's. Daar gaan we het over hebben uh, in een discussie. Want zegt Maxime Hartman, tv-maker. U kent hem vanzelf van kinderprogramma's, bijvoorbeeld Rainbow Rainbow. Hij was een van de Rainbow's. Ja. Het is allemaal veel te braaf. Uh, en Lunch vraagt zich dus af: is de kindertelevisie inderdaad te braaf uh, geworden? Als ze zegt, Maxime is hier, welkom. En ook de coördinator van de kindertelevisie bij de publieke omroep, Suzanne Kunstler, welkom. Hallo. Leg eens uit, Maxime, waarom, waarom is het te braaf, te saai? Um, nou ja, waarom weet ik niet, dat wil ik ook graag horen. Maar het ja, valt... Jij vindt het? Ik vind het, ja. En uh, ik, ik heb wel zelf een, een, een reden dat ik denk dat het komt... omdat er een overkoepelende organisatie boven de jeugdprogrammering is gezet. En die heet dan ZEP. daar is Suzanne de baas van. Uh, ik denk dat dat per definitie uh, zeg maar vervlakking tot stand brengt. Want dan kan je eigenlijk je, jezelf minder profileren, als bijvoorbeeld VPRO. Dan als je dan ook bij de tros zit. Hoe krijg je dat allemaal onder één Ach. merk? Ja, eh, want dat is de bedoeling van, dat, van, dat, van het hele kindertelevisie ja. gebeuren. Het heet allemaal zep. Dus ja. het moet allemaal onder dezelfde vlag, zeg jij. En dan worden de scherpe kantjes eraan alle kijken. Dat lijkt afgevallen. mij wel. Want zep is één merk. Dus ja, dan ga je vanzelf denk ik minder differentiatie krijgen binnen die uh, omroepen. Suzanne? Uh, nou, ik herken me helemaal niet in dit beeld. En ik vraag me ook af of Maxime uh, tegenwoordig ook regelmatig kindertelevisie kijkt. Nou, kunnen we me gelijk vragen? Uh, ja, maar het boeit me niet zoveel. Want heel veel programma's zijn een beetje feel-good. Die zijn eigenlijk allemaal bedoeld om kinderen te pleasen. Nou, ik wil even terug over de, op de vorige okay. dat wij heel veel omroepen hebben in ons bestel. En dat is ook eigenlijk wel, de, vind ik, de kracht van, uh, van Zep en Zeppelin. Want juist door al die verschillende uh, klanken en kleuren... van al die verschillende omroepen... heb je ook een heel mooi, divers en verschillend uh, ja, palet aan programma's. En uh, als ik meteen ook even mag inhaken of we te braaf geworden zijn... Dan denk ik dat dat ook wel meevalt. Er is ontzettend veel ruimte voor uh, programmamakers en omroepen om uh, een eigen ding te doen. Mm -hmm. Maar ook als je kijkt naar wat voor initiatieven de afgelopen twee, drie jaar uh, genomen zijn door omroepen, wat voor programma's er ontwikkeld zijn. We hebben bijvoorbeeld een heel erg leuk nieuw programma van de EO. Het heet Checkpoint, waarin uh, jongeren uh, allerlei uh, trucs gaan uithalen, allerlei uh, gekke dingen gaan doen, zoals bijvoorbeeld met een spijkerbroek achter een auto hangen om te kijken van houdt die spijkerbroek dat. Beetje jackass achtig. Beetje jackass achtig. We hebben een nieuw uh, programma dat heet Steve Deadly Six, die waarin Steve uh, op zoek gaat naar de 60 gevaarlijkste dieren uh, op de wereld. We hebben echt een heleboel uh, programma's die absoluut wel een beetje schuren en die mm. wel uh, uitdagend zijn. Toch, toch is dit wat jij nu zegt, niet wat, wat zij deden in hun tijd, Rembo en Rembo. Nee, maar Rembo en Rembo, en met uh, alle respect voor Maxime, want ik was een, een grote fan, daar heb ik ook heel erg graag naar gekeken. Het was natuurlijk een, een uniek programma in zijn tijd. En het is ook een programma wat ons allemaal nog in herinnering zitten. We vonden ja. het allemaal een geweldig programma. Maar... Je hebt en elke tijd heb je gewoon programma's die uniek en bijzonder zijn. En die kinderen van nu heel erg uh, en van toen heel maar, erg raken. Maar Susan, weet je hoe dat kwam? Ik heb nog nooit rekening gehouden met uh, kinderen. Ik maakte gewoon een programma met de andere Rembo... wat wij zelf grappig vonden. En aangezien we een beetje infantiele humor hadden zelf... zijn we bij de kinderentelevisie terechtgekomen. Het was eigenlijk we niet bestemd als kinderprogramma. Absoluut niet. We hebben nooit marktonderzoek gedaan. We hebben nooit gedacht wat zouden kinderen leuk vinden. En de cultuur is... Ik wil niet jou daar de schuld van geven. Want dat is gewoon de hele cultuur en het systeem waarin we werken. Is dat je alles doet... Uh, voor de kijkers. Dus je zoekt uit wat willen de kijkers? Nou, wat willen de kijkers? Wat willen kinderen over het algemeen? Laten we er eerlijk in zijn, is Kabouter Plop en K3. Dus waarom zou je dat niet oh. eigenlijk zeven dagen per week, 24 uur per dag uitzenden? Want dat willen kinderen. Nou, we zenden ook heel vaak Kabouter Plop en K3 uit. Ook omdat we dat gewoon hele leuke, vrolijke televisie voor kinderen vinden. Maar daarnaast, en dat is echt zo, hebben we ook op Zeppelin heel veel eigengemaakte programma's, waar ook echt gewoon hele authentieke mensen aan werken. Mm -hmm. Die gewoon echt een eigen stem hebben en die dat ook willen laten horen. Ja. En bijvoorbeeld wil ik dan toch even zeggen, een programma als Taarten van Abel... waarin uh -huh. bakker Simon gewoon wekelijks uh -huh. een taart bakt met iemand... is een heel authentiek eigen prachtig, programma. Prachtig, prachtig programma. Ja. maar waar, dus waar, is de rouw, waar is de rouwheis? de? Ja, ze zijn, er zijn ook wel goede programma's nog. Er zijn ook een heleboel leuke dramaseries nog. Maar er is ook heel veel troep. En er is ook heel veel... Uh, je mist de rouwheid en gewoon de brutaliteit. Je krijgt allemaal op hele brave burgers op deze manier. Als je even zo even vasthouden, die rouwheid. Even, laten we even luisteren, een korte compilatie van wat er ooit was. Ja, als onderwerp heeft te maken met uh, voor de ramen zitten. Met een rood lampje erop. Ja, en met die dingen die onder je ogen zitten. Ja, ja met de wallen ja, heeft te ja, maken. Zijn te ballen? Goed hmm. moesten. Bon appétit. Bon appétit. Bon Lekker. Naast mij zit onze vaste huisprofessor, Professor. professor. Paardenkut en hij gaat ons er wat meer over vertellen. Ja, dat laatste was uit de, rembal, de rembal. Ja, we hebben veel boze brieven opgehad, maar ja. die, man, die man kon er ook niks aan doen dat die professor Paardenkut heet. Nee, nee. Theo Thea worden we, dat is ook wel baanbrekend. Ja, punno de ja. Purno, een stukje. Ja, ja. ja maar ze... ik wil ook even zeggen: in deze tijd zijn er ook baanbrekende onderwerpen en thema's die besproken worden. Ook op Zep en uh, Zeppelin. En misschien op een andere manier. Hè, wat ik net al zei: iedere tijd heeft zijn eigen unieke makers en zijn eigen. Maar het is niet zo dat we alles wegfilteren. We zijn juist heel erg op zoek. Dus we nodig je uit, Maxime. Nou, ik ben al te he oud, maar jij, jij nodigt dus de nieuwe Rembo, -rembo uit om, om voorstellen nou, in te ik zol, doen. Nou, ik zal zelf zeggen: volgende week, want wij in het kader van zien ik het, hebben wij een ZEP-dag. Die staat in het kader van, dus uh, wat mis je op ZEP? We hebben echt gewoon een hele brede uitnodiging gedaan, van ja. kom maar op, hè? laat maar horen, wat, wat wil je graag nog zien? Maxime, zie jij makers nu, die, die wel voldoen aan wat jij, wat jij een beetje bedoelt? Nou, weinig. Weet je wat het probleem vaak is bij makers, als ze denken dat ze voor kinderen iets moeten gaan maken, dat is hetzelfde als uh, dat ze iets liefs moeten gaan maken. Dus het trekt een heleboel vrouwen aan, Hey, kindertelevisie wordt echt gedomineerd, ook op de redacties door vrouwen. <lacht> en die, da daardoor wordt het veel te soft. Je moet gewoon wat, uh, wat, uh, wat, wat klootzakken nee, ook hebben. Je moet meer testosteron in. Ja, want, want er is een enorme feminisering aan de hand in de hele samenleving. Dat zie je ook terug op kindertelevisie. Het is allemaal lief, en ik generaliseer nu wel een beetje... maar het is over het algemeen vrij lief en sociaal en samen. Suzanne, voel je aangesproken op dit punt? Ja. Nou, ik voelde me aangesproken, omdat wij inderdaad ook wel drie jaar geleden... toen ik zeg maar begon... Uh, de beleid hebben ingezet van het mag wat meer jongensachtig. Het ja. mag wat stoerder. Dus... Uh, iets van wat Maxime zegt, dat, dat klopt wel. Maar er is ook echt wel actie op ondernomen. En ik noemde net al twee titels. Daarnaast is bijvoorbeeld nu gewoon echt een, een programma om te lachen. En wat ook wel heel ver gaat, is een programma als de Geelfactor. Wat ook wel weer door jonge jongens gemaakt wordt. Wat een uh. programma wat nieuw is op zender. Waarin gewoon uh, uh, kinderen hun ouders op vreselijke manier laten strikken. Ja. Dat zijn uh, absoluut initiatieven die genomen zijn... om een beetje tegemoet kom te komen aan wat Maxime zegt. Dus ja. het gebeurt ook wel. Maar ik wil ook wel zeggen dat... Uh, naast dat het wat, wat stoerder geworden is... Uh, we ook absoluut hele nare, spannende, grote thema's niet schuwen op zender. Hè? Mm -hmm. En je moet ook niet uitvlakken uh, aan, aan wat, wat we daarin gedaan hebben... en wat daarin gebeurt. Je noemde zelf dat er heel erg veel prachtig mooi nieuw drama is. Mm -hmm. Echt dit najaar drie hele mooie grote series. Maar, maar, maar wat ook me en, wat maar maar ook, maar ook opvalt nee, in die, die dramaseries... Ja, want dan, dan kan je zo reageren. Ja. Bijvoorbeeld een serie als Spangas, dat we elke dag uitzenden... daar zitten hele bijzondere, zware, leuke thema's in. Maar het blijft een Waarin... soap. Het blijft een soap. En een soap is per definitie geen kwaliteit. Dat is heel erg jammer wat je zegt, want volgens mij kijk je niet elke dag. Nee. Het is absoluut een kwalitatieve nee. serie. Maar een is nooit kwaliteit. Maar houden even gewoon wel spannend. Jij wil nog één, één punt maken. Deze. Nou, ik heb, ik heb wel begrepen dat er heel veel drama wordt gemaakt. En dat, dat juich ik ook toe. Uh, uh, of hou ik zelf meer van reality. Maar ik heb ook begrepen dat er vrij veel commercieel getinte uh, uh, drama wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door de Studio 100, uh, Stront Studio. En, uh, en, en Johan Nijhuis. Die, die hebben een bepaalde mentaliteit op het gebied van drama maken. Waar je niet heel trots nou, op hoeft. Sorry, je zegt al, ik heb begrepen. Dat betekent dat je het uit de tweede hand Klopt. hebt... en zelf niet, niet dagelijks kijkt en het niet monitort. Johan Nijnhuis maakt op dit moment geen enkele serie voor ons, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, uh, de series die ik net noemde... het is bijvoorbeeld Olly Hartmoed, een hele mooie nieuwe serie van de VPRO. Mm -hmm. Hoe overleef ik? is een hele mooie nieuwe serie van de VARA. We hebben een heel erg groot divers ja. pakket. Maar niet alleen maar drama, ook een heleboel... dat zou je dan heel erg aanspreken, een heleboel ja. documentaires. Ja, ja, even even terug... 15 even... Documentaire. Ja. Ja. Even terug naar iets eerder in dit gesprek. Want toen zei jij min of meer tegen Maxime van... kom maar op met, uh, met een goed idee. Uh, nou ja, met een nieuwe Rambo eventueel. Laten we dus... zo zeggen, kom maar op met, met, met algemeen met nieuwe nieuw idee. We hebben al echt de deur openstaan voor en voor, uh, dat weten omroepen ook. En we hebben nu een nieuw programma op het heet ZEP Live... waarin we een heleboel dingen proberen. Ook kleine initiatieven ook... Dus dat is absoluut ja. uh, uh, mogelijk en uh, daar zijn we altijd naar op zoek. Van. We stoppen hier op de radio. Jullie praten zo nog even verder. Hartelijk bedankt. voor Ja, het maar ik vind dit wel positief klinken, dus absoluut. ik ben benieuwd. Ja. En jij gaat iets moois uh, nieuws maken. Nee, ik, heb, ik richt me niet meer op kinderen, ik richt me op volwassenen nu. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. uh, dankjewel. Maxime Hartman en Suzanne ja. Kunstler waren dat. Het Radio Dagboek. Deze week met. Anita Witsier, presentatrice bij de KRO. En deze week is het Wereldreumadag. Ja, eerder van de week vertelde Anita daar al even over: over haar reuma en hoe ze uh, daarmee uh, haar leven doorkomt. Uh, gisteren was het haar taak als ambassadrice van het Reuma Fonds. om aandacht te krijgen voor Wereldreumadag. Ze stond in Amsterdam klaar om mee te doen. met een zogeheten beweegshow. Alleen het weer viel wat tegen, waardoor het wel eventjes duurde voordat de Wereldreumadag kon beginnen. Kop op, ja, kom op natuurlijk. Ik heb een capuchonnetje, kijk, heel handig. En uh, op het, het podium is trouwens overdekt, dat moet ook wel natuurlijk. Dus dat het zei ik, nat, wordt. glijdt iedereen uit. Er gebeuren er ongelukken. En de twijltjes uh, liggen er klaar. Tussendoor een beetje de boel schoonpoetsen. En dan gaat het los. Jawohl. Hij zegt, als je nu naar buiten loopt, stop het met regenen. Zoals Cesar zegt, be assertive. Jongens, ik ga naar binnen, ik zei ik nou. Anita gaat nu naar binnen, dames en heren. Heb je een t-shirt? Ja, ik zag er ah, lopen. Dus op de t-shirts nee, zijn er nog niet? niet, maar ze komen eraan. Ze komen eraan. De shirts zijn er niet. En die zijn belangrijk voor de uitstraling. Ja, dat begrijp je. Jongen, jongen, uh, jongen, jongen, Wat, is jammer, nou. wat is jammer nou. Alles is er: de, de, de dansers, de muziek, de tent, de regen. Er zijn zelfs al mensen. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel op een gegeven moment gaan beginnen. Anders gaan ze weer weg. de t-shirts zijn er nog niet. Nee, ze zijn een Nieuwe t shirt Speciaal voor vandaag. Voor deze campagne, voor deze actie. Dus ik had natuurlijk alleen oude t-shirts aan kunnen trekken. Maar dat zet er geen zoden aan de dijk. Dat is niet de bedoeling. En een t-shirt van de Stichting Hulp Hond is ook weer raar. Ach, er is zoveel geld nodig. En met deze regering moeten we zelf nog meer beter ons best doen. Om geld te genereren. Ik doe behoorlijk mijn best. Mijn plaatsje in de hemel is wel verdiend hoor. Is De voorste rij, toch zeker de tweede? Heb je een t-shirt? Als ik me boos maak op dit kabinet en het beleid wat is ingezet... ja, verschrikkelijk. Alsof er een spring aan het plagen over ons land is uitgestort... die alles maar kaal vreet. Alles wat goed en mooi is en wat een ziel heeft, dat wordt weggevaagd. En over tien jaar hebben we zo'n verschrikkelijk veel spijt met z'n allen. Ik zie het lijken al drijven. Ik voel me zo machteloos daarin. Ik weet niet wat ik daaraan moet doen. Ik heb maar zo'n kleine stem. En ik, ik, bedoel, ik weet het niet. Ik vind het zo ingewikkeld om daarin gehoord te worden. Omdat het, het is, het is wielen en dealen. En het heeft ook... Ik heb wel eens het gevoel dat het nogal zinloos is. Je merkt het met de verkiezingen. Dit wordt gezegd en dat wordt beloofd. En een paar maanden later gebeuren er gewoon andere dingen... Dan, dan is afgesproken. Dus we worden ook belazen waar we bij staan. En het lijkt wel of we met z'n allen te beroerd zijn om de barricades op te gaan. Dat is jammer. Ik uh, ga je shirt aantrekken. Sta even stil bij Reuma. En we gaan zo beginnen met de wegshow. Zo so longsleeved. Ja, ik zeg ook Short -sleeved. Short -sleeved. Maar shortsleeved. Ja, ik heb gelukkig voor hoe statisch het is. Oh. Ik denk dat we wel bij heel veel andere dingen ook stil mogen staan. Maar laat het nu even per dat Romenfonds. Ja, maar weet je, wij laten dingen heel makkelijk over ons heen gaan, heb ik het idee. En dat is ook makkelijk, want ach, je hebt je dagelijkse bezigheden, je hebt je gezin en achter er gebeurt al zoveel gedoe in de wereld. En ondertussen heb ik het idee wordt alles om ons heen maar weggekapt. Zo voelt het. Moet ik al? Ja. Oh God. Het is Anita Witsius. Mag ik een dag van het applaus van Anita Witsius? Zeg Anita. Je stond even stil. De freeze. Voor sterkere botten en spieren. Voor soepelere gewrichten. Voor een sterker hart. Beter gelangen. Goed voor je conditie. Lager cholesterolgehalte. En je blijft er ook nog prachtig bij. Absoluut. Als Absoluut doe ik dat niet. Absoluut. <lacht> maar goed, dit is natuurlijk... Nou, dat dus. Even goed stilstaan. Dus allemaal in een freeze. En staan we met even stil. Bij de Radiodagboek van Anita Witsier, gemaakt door Anne van der Veen. Terugluister kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in Stand.nl. Er wordt genoeg bezuinigd op het Koningshuis. Bent u daarmee eens of mee oneens? Dat zometeen. Eerst is hier Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. Scheperziekenhuis in Emmen heeft bij maagverkleiningsoperaties de grote risico's genomen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Al overleden vijf patiënten na een maagoperatie. Niet alleen de chirurg die de operaties uitvoerde, was verantwoordelijk voor de patiëntveiligheid, zegt de onderzoeksraad, maar ook de ziekenhuisleiding en de zorgverzekeraar. De groeiverwachtingen van de economie in Duitsland die zijn naar beneden bijgesteld. Verschillende onderzoeksinstituten verwachten volgend jaar een groei van 0,8%, waar eerder nog een groei van 2% werd verwacht. Volgens onderzoekers zal de economie minder groeien vanwege de Europese schuldencrisis. En bondscoach Guus Hiddink die speelt met Turkije in de play-offs... voor deelname aan het EK voetbal tegen Kroatië. Dat heeft de loting in Krakau in Polen uitgewezen. De andere wedstrijden in de play-offs zijn Estland-Ierland... Tsjechië-Montenegro en Bosnië-Herzegovina tegen Portugal. En de wedstrijden zijn begin volgende maand. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Blarikum 3 kilometer. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoogmaade en Roelevarensveen 2 kilometer. En daarom is daar de rechter rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het Koninklijk Huis loopt voorop bij de bezuinigingen, zegt premier Rutte. Hij vindt niet nodig het Koningshuis meer tekorten. Onder aanvoering van de regeringspartij VVD drong een meerderheid van de Tweede Kamer er deze week nog wel op aan. Terecht... Of is het uh, niet erg koninklijk om onze Royals de broekriem verder te laten aantrekken en leveren ze al genoeg in? Ik ga over praten met de voormalig society-journalist. U kent hem van het Stanhuigens in de Telegraaf. En hoewel die het zelf eigenlijk niet uh, liever zo wil noemen, uh, toch doe ik dat om maar even. Hij is ook koningshuisdeskundige Thomas Lepeltak. Dag meneer Lepeltak, goedemiddag. Goeiemiddag. We beginnen in standpunten altijd met uh, drie keuzes. Mag u alleen maar ja of nee op zeggen? Dan komen we zo meteen uitgebreid over die stelling te praten. Uh, hier komen die keuzes. Uh, de koningin moet maar vast een DigiD gaan aanvragen. Nee. Het is respectloos om zo over het huishoudboekje van de koningin te praten. Ja. Jorge Zorjeta is meer dan welkom als Willem-Alexander gekroond wordt. Nee. Goed, nou dat is iets anders inderdaad. Uh, moeten we het dan ook nog even over hebben misschien zometeen. Ja. Dan uh, onze stelling. Er wordt genoeg bezuinigd op het Koningshuis. En ik zeg tegen onze luisteraars, bent u daarmee eens of oneens? Sms staat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met uh, hekje standpunt. Uh, meneer Leopoldak, ook even de stelling voor u. Er wordt genoeg bezuinigd op het Koninkhuis. Bent u het daarmee eens? Nou, als het inderdaad 4,5% is wat ik overal heb gelezen... Dan, denk ik dat, uh, dan neem ik aan dat het het uh, percentage is waar wij allemaal uh, op, mee op achteruit gaan. En dan vind ik het inderdaad correct. Ik heb er echter nog één aantekening bij te maken. Ik vind het heel jammer dat de koningin daar zelf niet mee gekomen is... zoals de Spaanse koning die ja. op een gegeven moment zei. En ook een paar jaar geleden, koningin Elisabeth van Engeland... die zei, wij zijn van plan voortaan gewoon net als iedereen belasting te betalen... En dan denk ik bij mezelf, waarom moet het op deze manier afgetongen worden? Ik, ja. vind niet, ik vind dat niet vind Dat vind ik nou verdomd jammer. Geef eens een inkijkje erin. Wat zou daarachter kunnen zitten? weten. Eh, ik zou niet weten. Ik, ik, ik, zou niet weten. Ik, ik weet niet wat voor adviseur ze heeft. Of er iemand is die daar wel eens een keer eh, iets fluistert. Ik weet wel dat ze. Uh, uh, uh. Erg uh, slecht tegen kritiek kan. En uh, dat ze alles nogal chaoskritiek zitten. Terwijl als, je een, als ze een goede vriendin zou hebben. die had kunnen zeggen. Hey, je moet gewoon zeggen dat jij ook meegaat met iedereen. Want het koninkrijk moet het voorbeeld geven. Ja. Um, even een reactie van onze site. Terwijl het Koningshuis er miljoenen doorheen mag. Jassen staat hier. Ja. Uh, <laughs> nee, is, is voor een groot deel van het volk de gezondheidszorg onbetaalbaar geworden. Nou, kijk, dat soort vergelijkingen maken mensen natuurlijk wel. En ja. u zegt eigenlijk dat zou je daarmee ook uit, uit de lucht kunnen nemen. Als je zelf al een soort. Voorzetje geven. Ja, dat zou beter geweest zijn. Maar bovendien vind ik eigenlijk. En dat is tot nu toe altijd redelijk gelukt. om dit soort discussies uh, te omzeilen. En dat gewoon direct onderling uh, te regelen. Ik vind het niet zo goed dat er een. Uh, een Kamerdebat of wat dan nou ook overkomt. Uh, over, het is natuurlijk uh, gebonden. Het is natuurlijk gevoendenesverse voor demagogie. Zij rijden in een auto en ik heb niet eens een autopet. Weet ik wat. Je dan, daar kun je natuurlijk ontzettend lang mee op doorgaan. Maar we hebben een monarchie. Mm. En uh, iedereen, de, veruit, de grote minderheid, wil die. En dat kost geld. En dan moet je verzorgen. En Nederland is natuurlijk geen aanbelastig land. Nee, en wat mensen natuurlijk wel eens vergeten... als je een president hebt, dat kost ook geld. Ja, niet alleen... Uh, wij hebben één koningin, maar in Amerika en ook in Frankrijk heb je een legertje van mensen die president zijn geweest. Die worden allemaal nog als president aangesproken, monsieur le président. Mm -hmm. Die hebben lijfwachten. En die hebben natuurlijk een riant pensioen, want je kunt niet uh, als voormalig president van een land uh, schoenveders op een hoek staan te verkopen. <lacht> dus dat wordt allemaal, dat, ik zou me niet verwonden als het misschien zelfs meer kostte dan ja. het nu kost. Dus dat krijg je er dan ook allemaal nog bij, ja, uh, het, u. het aardige is dat jaren geleden, toen een Juliana, die de bescheidenheid zelf was, op een gegeven moment, dat hij zou hier generaal bij de minister-president meldde, dat zij uit de eigen zak van het familievermogen toelegde om een functie te kunnen uitoefenen. Nou, toen zei de minister president dat is te gek. Als wij een koningin hebben, moef ze, ze, ze dat niet uit haar eigen zak te ja, betalen. Ja. En toen hebben ze dus alle paleizen en het onderhoud van haar overgenomen. Alle paleizen waar ze in wonen, dat is staatseigendom. Dus als de mensen denken, en die hebben zulke mooie paleizen... die hebben dus niet zulke mooie paleizen, dat hebben wij. Ja. Maar er ja. zijn ook partijen die zeggen, nou, laat de koningin nou maar gewoon... een soort huur betalen daarvoor dat ze daar woont. Is dat gek? Nee, maar goed, dan zal ze ook waarschijnlijk een hogere uitkering moeten krijgen. Ja, dus dat, dat is vestzak-broekzak. Ja, Rutte natuurlijk. Rutte ook trouwens. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Um, kan, het, kan het Nederlandse koning zijn? Of laten we zeggen, kan de koningin uh, met minder geld toe? Die verdient nu, geloof ik, 830.000 euro per jaar. Belastingvrij ook nog eens een keer. Ja. Kan dat minder? Ja, daar gaat ook een hele hoop personeelskosten vanaf. af. moet ook het een, een, een, een, een groot gedeelte van de personeelskosten zijn voor rekening voor de koningin... Van die, van die toelagen die ze krijgt. Dus uh, ik, denk, ik weet niet of er, of er nou zo verschrikkelijk veel van af kan. Mm. En, en er is natuurlijk al wel wat, uh, wat ingesnoeid. Dat zegt de Rut ook voortdurend. Ja. Hè? Nou ja, die 4, die 4% dat gaat, dat geldt dus voor de koningin. heel. Maar het aantal vlieguren, bijvoorbeeld, is, is teruggedraaid. Dus willen nou, ook. Dat lijkt me ook op zich een hele goede maatregel. Want uh, Waarom moet alles in het buitenland gekocht worden? En even met de regeringsvliegtuig naar Milaan door maximaal schoentjes en een jurk te kopen. Nou, de vraag me af of dat nou wel dringend noodzakelijk is. En in hoeverre dat niet privé is. Alhoewel het natuurlijk heel moeilijk is in deze functie, privé en, uh, en functie te scheiden. Want je zou, je zou dan ook kunnen zeggen: ja, maar ze moeten er goed uitzien. Want ze vertegenwoordigen Nederland. En ze moeten uh, de aandacht trekken. En dan trekken ze de aandacht voor Nederland. Dus. ze. Uh, dat zouden wij misschien moeten betalen. Nou, hangt, ik hangt toch ook leuk hier in de PC Hoofdstraat. Dat bedoel ik. <laughs> dat bedoel ik. Bovendien zouden ze de Nederlandse uh, uh, mode-industrie moeten steunen. Ja, nou ja, dat, dat sowieso misschien. Ja. Ja. <coughs> um, uh, Mark Rutte zei zo straks in het debat, uh, he, uh, de, de, de kritiek ook een beetje parerend, zei die van, ja, eigenlijk als je het goed beschouwt, loopt het Koninkhuis voorop met de bezuinigingen. Want die zijn, uh, die zijn er al mee bezig. Nu. Terwijl allerlei andere hoge colleges van staat, uh, die komen pas nog. Die komen nog aan de beurt. Ja, dat zal allemaal waar zijn. Maar ja, nogmaals, het was veel beter geweest als hetzelfde aangekondigd. Ja. Even over die belasting nog, hè. Mm. Um, uh, de, de koningin in dit geval, uh, prins Willem-Alexander als opvolger en zijn vrouw uh, Maxima zijn vrijgesteld van uh, inkomstenbelasting. Mm. Daar zijn partijen die zeggen: nou, dat is niet helemaal uh, terecht. Waarom? Waarom moet dat? Ja, omdat uh, dan kunnen ze wel uh, belasting laten betalen... maar dan moeten we meteen uh, 50% op het bedrag, uh, uit de keer bedrag uh, leggen. Want er wordt verantwoording afgelegd er met het geld gebeurt En dat zal allemaal wel op een fatsoenlijke manier besteed worden. Ja, je kan ook zeggen, ja. nou het bedrag wat ze nu verdienen... nou, laat ze daar dan nou maar belasting over betalen. Nou, ja, dat betekent dat, dat ze dan in de hoogste klasse vallen. En dan ze de helft over zoiets. Is het moment, dat is een groot verschil. Ja, ja, ja. ja. Um, die... die um... Die, die vrijstelling daarvan, uh, dat, dat is ook in de grondwet geregeld, uh, dacht ik. Hè. Uh, het is ook uh, bedoeld om uh, het familievermogen veilig te stellen. Maar ja, dat, dat wil mijn buurman ook wel, natuurlijk. Ja, dat willen we allemaal. Maar ik heb begrepen dat de successierechten in Nederland ook achter uh, verminderd worden. In de kant, dat er plannen zijn om de successierechten, althans in de eerste lijn. Dus alleen maar voor je kinderen uh, lager te stellen. En dat is ook heel verstandig, want dat vindt nogal wat, denk ik, nogal wat kapitaalvlucht plaats, onder andere in België, die een veel gunstiger uh, uh, erfrecht uh, belasting hebben dan in Nederland. Je zegt iemand op onze site, uh, er is pas ja. genoeg bezuinigd... als het hele koninklijk Huis is opgeheven. De familie kan dan eindelijk behoorlijk belasting gaan betalen... in plaats van zichzelf eeuwenlang te verrijken op onze kosten. Hoeven we ook minder te bezuinigen, zegt deze meneer of mevrouw. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die eerste uh, reactie. Um, ja, maar de... dit soort reacties vermoed ik al... Want uh, ik denk, en dat durft uh, geen enkele politieke partij... durft hardop te zeggen, wij willen een republiek. Zelfs de SP niet en de Partij van de Arbeid... die in een zijn beginselprogramma heeft staan... dat het een republikeinse partij is... maar die zeggen, dat is niet opportun en dat heeft geen prioriteit enzovoorts... omdat ze dat niet aandurven. Dus ga je op een stiekeme manier, op een heimelijke manier ga je dit soort uh, uh, argumenten aanvoeren in de Kamer. Een beetje chicaneren en een beetje rare opmerkingen maken... over uh, het geld dat het kost en uh, dat het allemaal wel wat minder kan. En up, up, up, up. En ik, ik vraag me wel eens af, als ik iemand antwoord zie in de Tweede Kamer... zeg dan gewoon dat je een republikein bent... en dat je gewoon af wil van het Koningshuis... wat die mee, deze meneer of mevrouw hiervoor in die reactie ook zegt. En uh, wees, gewoon, wees gewoon eens eerlijk. En, en, en dan kunnen we kijken hoe, hoe de vlag ervoor staat... Ja. Ja. ja. Um, nou ja, want, want dat is een feit. Hè. Het gaat uh, misschien meer dan ooit uh, over het Koningshuis. En, en het inperken van, van allerlei uh, ja, nou, privileges, maar ook, ook, ook van machten uh, wel. Uh, nou ja, dat debat dat, dat loopt nog steeds. Uh, iets anders wat daar vandaag dan nog bij gekomen is, is die hele kwestie rond uh, Schorge Zorriguez. Ik nou. leg hem u net voor in de keuzes. Ja. Ja. Uh, P van is daarmee gekomen. Hè, uh, die zeggen van hij moet niet aanwezig zijn bij een eventuele inhuldiging van Willem-Alexander als koning. En u zei, eh, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja, daar ben ik het ook mee eens, ja. Maar ik, vond, ik heb me eerlijk gezegd al geërgerd bij de, bij de verjaarsvisite van. Uh, de, de grote verjaardag van Prinses Maxima in het concertgebouw. Waar de koningin met minister Jeter naast zich als een soort royal escort. binnenkomt wandelen. En, en, en hij zat ook naast haar. Ik denk dat moet niet gebeuren. Ik wil niet dat mijn koningin naast een van oorlogsmisdadig verdachte heer zit. En, uh, en, en daar gaan ze gezellig mee praten en samen binnenkomt wandelen. Dat gaat mij veel te ver. Die man moet op de achtergrond, als hij dan nog bij de huldiging komt... wat, wat voor mij niet hoeft, dan op de achterste rij. Niet naast de koning in Dus vergelijkbaar in lijn eigenlijk met de afspraak die Kok ooit heeft gemaakt... van bij de officiële gebeurtenissen... mag hij niet aanwezig zijn alleen bij privézaken. Ja, dat heeft hij gezegd. Ja. Ja. Rutte heeft erop gereageerd vandaag in de Kamer. Die zegt van, ja het is nu niet aan de orde. U mag mij erop vertrouwen dat als het aan de orde komt... dat u mij erop kunt bevragen. Heeft hij daar gelijk in? Nou ja, hij denkt natuurlijk... misschien is hij tegen die tijd wel overleden. Thank <laughs> think, ja, ja, precies. Ja, ja. Opportunistisch. Lost het, misschien lost het probleem zichzelf op. Ja, ja. Maar goed, heeft hij formeel gelijk dat, dat PvdA nu wel met dit verhaal kan komen? goed, ja, we, we zitten er al heel lang op te wachten, of eventuele overdracht. Ja, dat, dat, dat, ik vind dat je dat niet moet doen, dus prematuur dit. Ja. Ja. Hebt u daar informatie trouwens over, wanneer die overdracht er is? Totaal niet. Nee. <lacht> nee. Nou, ik, zou, ik zou het <lacht> kunnen weten. Uh, we gaan even naar onze luisteraars. Ik kom graag straks even bij u terug oh, om de okay. reacties door te nemen. Thomas Leemantak luistert dus mee. Okay. Uh, de stelling, er wordt genoeg bezuinigd op het Koningshuis, voorlopig eens met die stelling 31 procent, 69 procent is het dus oneens. En er is door bijna duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goeiedag, Adriaans uit Nieuwpoort. Uh, met de spreker die de inleider ben ik het behoorlijk eens. Want uh, zover ik weet is er verleden week op het nieuws gekomen... dat onze premier gezegd heeft dat er al 10 door het Koningshuis bezuinigd wordt of gaat worden... Ja. Ja, 4% ja, uh, volgens mij, maar goed. Uh, nou, ik, ik begreep van 10, maar nou, oké. Okay. Ja, in ieder geval, er wordt bezuinigd. Ja, en, en dat was wel etselke miljoenen. En daarvoor uh, erg ik mij. Ik zit zelf politiek uh, rechts van het midden. Redelijk in het midden. Mm -hmm. En als ik dan hoor hoe uh, die PVV en D66... constant aan de poten van de monarchie zitten te zagen... op een hele som. D66, heel voorzichtig. Maar constant bezig zijn. En ik kijk dan naar Italië... En naar Frankrijk, hoe daar die premiers of die, die hoofdman zoals Bellas Koning mm -hmm. is, als halfgoden vereerd worden. Dan moet ik er niet in denken dat het hier in Nederland gebeurt. Nee, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Er wordt genoeg bezuinigd op het Koningshuis. Dat is onze stelling. Eens of oneens? Ik hoorde mevrouw praten tegen de buurvrouw misschien. Oh, ik? Oh, ben ik? ja, u bent het. Ik ben aan de beurt. Ja, zeker. Ja, eh, ik zal even zeggen. Ze kunnen de grondwet aanpassen. Uh, de hele koninklijke families door de jaren heen hebben zich genoeg verrijkt. En ze zorgen maar dat ze net als een gewone Nederlander in de box betalen inkomstenbelasting. Ja, daar bent u voor? Uh, daar ben ik voor en pas de grondwet. Want het is een koninklijke soop. Ze gaan zichzelf nog belakkelijk maken. En over Sorghieta, als eh uh, uh, klas is, dan zegt hij al bij dat hij niet komt. Privé is privé. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, mijn Oom. Ik uh, ben het eens met jouw stelling. Ik vind ook dat het uh, Koningsheid niet zo te bezuinigen. Uh, in de eerste plaats omdat ze niet gekozen hebben voor deze positie. Ik, ze zijn geboren en we worden allemaal uit iemand geboren. En zij zijn geboren in een adellijke familie. En ze zijn in deze positie geplaatst. En ik zie niet in waarom ze daarin zouden moeten, veel zouden moeten bezuinigen. Natuurlijk is het goed dat ze meedoen. En wat je net zei over Maxima, dat ze, dat ze schoenen gaat halen in Italië. Dat soort dingen moeten natuurlijk gewoon niet gebeuren. Maar ik vind wel dat er genoeg geld beschikbaar moet zijn zodat de koning en haar. Amt kan uitvoeren. Ja. Uh, wat meneer ja. Lepeltak zei, hè, en dat is inderdaad gebeurd, uh, koning Juan Carlos van Spanje heeft zelf op een gegeven moment gezegd van ik ga wat inleveren. Ja. Uh, was dat een beter uh, signaal geweest misschien van onze koningin? Dat was, dat was misschien netter geweest, zoals je net ook al zei, als ze misschien een adviseur of een beste vriendin naast zich had gehad die gezegd had toen zelf één stap in hun richting. Maar ja, kijk, dat is helaas niet gebeurd. Maar ja, nogmaals, ik ben van mening in eerste instantie dat ze niet ja. voor deze positie gekozen hebben. En nee. in tweede... Ja, ik bedoel, we hebben een monarchie, daar hebben we jarenlang voor gevochten. We hebben een koningshuis, houden dat alsjeblieft. Ja, ja, u vindt dat er genoeg bezuinig wordt in ieder geval. Dank u wel, stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Diekema. Uh, ik ben zelf wel d 66 lid voor het leven en uh, die meneer zojuist dat hij uh, zei dat 66 aan de stoelpoten van het koningshuis uh, zaagt. Nou, dat is uh, niet juist. Uh, we leven in een vrijheid van een democratie, dus iedereen mag zijn mening erover zeggen. Maar het is gewoon beter om de koningin zelf in een interview te vragen wat ze er zelf van vindt van dat soort dingen. En ten tweede, uh, het is makkelijk uh, roepen om te zeggen, nou ze levert het maar in, want ze hebben toch heel erg uh, genoeg geld en dat soort dingen. Het is allemaal zo plat en zo makkelijk om, uh, om op die manier een graai te doen. Mm -hmm. Het is veel simpeler om een oplossing te zoeken naar de middelen uh, waar het kabinet mee te kampen hebt om aan geld te komen. Ik kan u één voorbeeld geven en dat is uh, de RDW, de motorrijtuigenbelasting. Die heeft nu een aantal jaren geleden, ik denk een jaar of vijf geleden... hebben ze ingevoerd voor uh, bromfietsen en voor snorfietsen een kenteken. Ja. Nou, laten we nou met z'n allen afspreken dat uh, al die fietspaden en die, uh, die wegen... die worden aangelegd voor de fietsen en voor de snorfietsen... Dat ze gewoon gaan betalen, de wegenbelasting. Ja, voor, voor bronnen zo. De mensen staan, uh, de, ze staan gewoon geregistreerd op ja, naam, ja, adres ja, ja, ja. en op persoon. Is dit een formeel uh, idee van D66 of is dit een persoonlijk idee? Nou, ik vind, uh, ik vind uh, dat, dit, uh, dat dit idee best wel uh, ja. uh, uh, ter sprake ja, kan ja, ja, komen ja, om dat uh, in te voeren. Dank u wel voor het bellen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met spreekt u. Dag. Ik ben tegen de stelling, want uh, het is heel simpel eigenlijk. Uh, de koningin heeft voldoende uh, kapitaal in het hele uh, koninkrijk huis om uh, van de rente uh, riant uh, te leven. Dus er hoeft helemaal sprake te zijn van een uh, uitkering. Uh, nee, want hoeveel is dat ook nog maar? Ik, ik heb het ergens gelezen, maar ik ben het even kwijt. Het staat wel nou, dat, behoorlijk wat uh, op het spaarbankboekje. Dat moet mij ook niet uh, vragen, maar ze hoort tot, uh, uh, tot een van de rijkste mensen van, nou. uh, van Nederland. Dus u zegt, daar kan wel wat af misschien? Nou, er hoeft zelfs niets af. Er kan van de rente geleefd worden. Ja, dus ja. ik zou niet weten waarom dat ten koste van allerlei mensen... die het beter kunnen gebruiken besteed zou moeten worden. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Van Veldhuizen. Nou, ik, ik, ten eerste wil ik even zeggen dat ik het heel jammer vind, deze stelling. Kijk, het Koningshuis is toch al, wordt toch al zo uh, overgedaan in de media en dergelijke. En dat, ik vind het een beetje jammer. Want je krijgt nu, en dat hoort u zelf ook in de luisteraars... Uh, van laten ze van de rente gaan leven en dergelijke. Ik denk, we hebben een Koningshuis, laten we daar blij mee zijn. En laten we ze niet uh, verder laten te bezuinigen. Kijk, meneer Rutte zegt, hij ze bezuinigen, 4 procent. Hij wil het zelf in de Kamer zo kort mogelijk houden. En dan denk ik van, laten wij dat ook doen. Hij is de minister van Algemene Zaken. Hij weet hoe de zaken in elkaar zitten. Hij bepaalt het. En laten wij ons daar eigenlijk een beetje de handen van afhouden. Ja. En niet zo goedkoop roepen van, ja, zij kunnen wel ja. inleveren. Okay. Dat kan een ander ook. Dank u wel voor het bellen. Maar we gaan toch nog even, vind... even vijf minuutjes door, als u nu erg vindt, uh, over dit onderwerp. Stand.nl Goedemiddag. Uh, Jan Baas Dag. Uh, ben ik in de uitzending? Ja, ja. Uh, goedemiddag Jan Baas Ja, Ik wil even zeggen uh, dat ik voor het Koningshuis ben. En uh, waar het mij eigenlijk om gaat, dat is of wij er daadwerkelijk op vooruit gaan als het Koningshuis wordt opgeheven. Dus uh, uh, uh, ik, ik denk dat wij er niks op vooruit gaan als het Koningshuis wordt opgeheven. Dus wat mij betreft mag het Koningshuis gewoon blijven. Ja, dat is, wie gaat, want, uh, ja want ik weet niet meer precies hoe, hoe de stelling heet. Hoe, hoe die was. Nou, er wordt genoeg bezuinigd op het Koningshuis. Nou, uh, ik ben tegen de stelling. Dus uh, wat mij betreft mag het Koningshuis gewoon blijven. Want ja. wij worden er daadwerkelijk toch niks wijzen van in onze portemonnee. Nee, dus nee. ik ben koningsgezind. Nee, dat op u, u, op die... u, u bent meer voor de koning dan voor een, uh, een president. Want dat ja, ja. zei meneer Lepeltak net ook, hè, dat gaat ook een hele hoop geld ja, kosten. Ja, precies. Uh, daarom, het, het Koningshuis mag voor mij gewoon blijven. Ja, want daar werkt niks op vooruit. Dank u wel voor het bellen. We doen de laatste en dat bent u. Goedemiddag, met ja. wie? Ja, goedemiddag. Ik ben met Chris uit Maastricht. Zeg maar, uh, Chris. Nou, ik had eigenlijk willen zeggen, ik ben eigenlijk een chauvinist wat dat aan gaat. Maar ik heb wel zoiets dat het Koninklijk Huis ook eens een keer een broek twee keer kan dragen. En niet voor ieder uitje <laughs> in het nieuw gestoken hoeft te worden. Ik vind, daar zouden ze toch wel eens vanuit hun eigen op kunnen letten. Maar dat doen wij ook, ook als, als we jarig zijn. Ja, ik bedoel, ik doe het toch ook een paar keer met een paar schoenen, een paar jaar. Ik bedoel, en dan ben je met kleren, dat zijn je met die jak, dat kunnen zij ook. Het zijn maar van die kleine dingen, maar dus ja. symboliek vind ik dat ze een beetje een steentje mogen bijdragen. Ja, ik, ik snap het. En dan moeten wij met z'n allen niet zeuren uh, dat, we, dat we zeggen, oh ja, die, die jurk had de koningin, uh, vijf koning, koninginnen dagen geleden ook al een keer aan. Dat, dat moeten we dan ook niet doen. Als u, als u de volgende week langskomt lopen, kan ik echt niet zien de volgende week tot u die broek de, die op deze week aanhapt. Nee. Bedankt voor het bellen, Chris. Dag, we gaan snel uh, terug naar Thomas Lepeltak, ja. society journalist, Dan Huigens in de Telegraaf, u kent hem misschien nog wel. Um, u hebt meegeluisterd, wat vindt u van de reacties? Ja, ze zijn wisselend, hè. En die ene man die was heel eerlijk toe te zeggen, die wil gewoon van het koninkrijk Zijs af. Ja. En, uh, en die eerste uh, man die, re die reageerde, ik heb D66 helemaal niet genoemd. Ik heb nee, maar doen... ik, mij reageerde u op een andere beller en reageerde niet op u. Oh, Hij nou. reageerde op een andere bellen die iets had over D66 en de oh, PVV... Oh, nee, die, ja. die de hele tijd op het koningshuis had het hakken. Dus dat was, oh, niet, ja. dat was niet naar u gericht. Oh, okay. Is dat ook weer rechtgezet? Ja, okay. um, nou, wat je merkt is dat... Uh, nou ja, inderdaad, er zijn mensen die toch, uh, blind uh, koningshuis volgen... Zeg maar. die zijn gewoon heel blij daarmee. Uh, ja. Nou ja, toch ook wel, wel wat kritiek. Uh, er zijn ook mensen die zeggen... Ja, ze hebben natuurlijk al een enorm vermogen... dus kan daar dan ook niet wat af of zo. Ja, maar was het, het enorme vermogen, dat, dat wordt altijd bestreden. Uh, ik weet dat er een Amerikaanse krant waar Friso Enten... Uh, journalist, korrespondent van was. Is waarschijnlijk nog. Uh, uh, daar heeft een, het dat hij heeft tot de rijkste vrouw uit de wereld worden. Mm. En toen is prins Bernhard ja. razend geworden. En ja, die heeft effe opgebeld. En die heeft ook een ingezonden stuk geschreven. Ja, dat weet ik nog, ja. En... Uh, en hij uh, heeft zelfs gezegd, er zijn zeker acht families in Nederland die rijker zijn dan de familie Oranje, dus dat is je moet een beetje oppassen met dat ja. soort faaltjes. het is niet bekend hoeveel ze hebben nee, maar, Z maar dan dan dan... nog, ook al zou het er acht zijn dan zijn ja, ze ja, nog maar, in de top tien natuurlijk. ja tuurlijk, maar dan denk ik niet dat je van de rente deze status en alle, allemaal kunt voeren nee. uh, u zegt eigenlijk ook tegen de politici kort samengevat, zegt u eigenlijk van nou, als je vindt dat het, dat het afgeschaft moet worden zeg dat dan gewoon ja. en ga niet met allerlei flauwe uh, dingetjes ja. van ja, nu moet je daarop bezuinigen, ja, ja, ja. ik probeer het toch je punten halen. Ja. Daar ben ik het volstrekt mee eens. En de mensen zouden ook eens goed moeten nadenken, die dus voor een republiek zijn, wie er dan in Nederland president uh, zou worden of zou kunnen worden. Vroeger zou Luns ongetwijfeld twaalf jaar uh, president van Nederland zijn geweest. Een verschrikkelijke man, en, uh, maar zeer populair. <lacht> en, uh, en, en, en, uh, en wie zou dat nu moeten worden? Ja. Frans Bauer? Of, uh, <lacht> weet ik ik zou dat toch maar heel En dat is één. En op de tweede plaats is het zo dat als je nou. Uh, ...commercieel denkt, uh, marketing, uh, dat is tegenwoordig zo'n toverwoord... ...helaas ja. ook in de journalistiek aan het worden. Uh, ...dat dus uh, uh, je met een vorst met een een koningin of een koningin altijd vindt van de president. Denk je dat de president van een klein landje als Nederland ooit... ...het gemeenschappelijke congres in Amerika had uh, mogen toespreken? Nee, nee, Nooit nee, van je nee, leven. Nee. Overal is de ontvangst... Beter eh, en kunnen de Nederlandse zakenlieden in het spoor van de koningin ook makkelijker ja. zaken doen. U, u zegt eigenlijk, wij mogen onze zegeningen ook wel eens stellen. Ja, ja, juist, en wat denk je dat ja. je aan een uh, reclamebureau zou moeten betalen op jaarbasis. Ja. om een brand zoals dat dan tegenwoordig heet te krijgen, en een ingang te krijgen, en een faam en een naam te krijgen, ja. wat we nu hebben? Meneer Leepeldak, dank u wel. Okay. Dat was hij, Thomas Leepeldak. We gaan snel naar de andere kant van de tafel. Dan ja. zit Elzabeth klaar voor de onderwerpen van Dit is de dag. Bij ons zit aan tafel Michael van Praag. Maar het gaat niet over voetbal. En dat is wel heel opmerkelijk. Hij gaat samen met Janke Dekker, musicalster en uh, een musical produceren. Heel opvallend. Joop Atsma over uh, de Ottapam En uh, Lisbeth Hop over seksuele opvoeding. Zometeen na twee uur. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. <middels>